waren Greta en ik er praktisch van overtuigd, dat dokter Kimball zijn psychiatrisch onderzoek niet zou voortzetten. Van de drie better twee mensen had hij er nu nog één over, Peter Lansheer, omdat, zoals u weet, commandant John Durn op onverklaarbare wijze om het leven kwam tijdens een hypnotisch onderzoek. Ik had tot op dat ogenblik Kimbal's werk, voor zover ik over gegevens beschikte, met belangstelling gevolgd.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 Kan dokter Kimball deze gegevens opvragen? Als de wetenschapsmensen ze willen geven. Ja, maar dat moeten ze, Walter. Als hij verklaart dat het in het kader is van zijn onderzoek. Ja, in elk geval gaan we een kleine controle houden. O oh ja, ik heb een nichtje die een nogal verantwoordelijke positie bekleedt in de basishoek van Holland. Ik zal erop bellen.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 Hoe eerder we over haar gegevens beschikken, hoe beter. Peter en ik zullen Kimbal zien te bereiken. Ik heb mijn over hiervoor staan. Dan kun jij na je gesprek met je nicht ons achterna komen, oké? Okay? Mooi. ik zie jullie straks dan wel.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 Ik ben gaan schrijven, hè? Oh ja, beter. Ja. Eerst dacht ik een paar notities te maken over onze tocht door het uh -huh. oorbouw. Notities die mij zouden moeten helpen bij de ondervraging door dokter Kimball, maar... Ja, het is een heel verhaal geworden. Oh. Ik heb nooit talent gehaald, hoor. Oh, maar dat lijkt me toch bijzonder interessant. Wil je het lezen? Oh, als je er niks op tegen hebt, graag, Peter. Eh, niet zomaar uit nieuwsgierigheid, hoor. <laughs> dat weet ik, dat weet ik. Zeg eens, Geta. Ben jij een van ons geworden? Ah, antwoord niet, antwoord niet. Ik weet het wel. Ik weet het wel, Greta. Jullie hebben geluisterd naar het achttiende deel van de Planeteneter door Julian van Remoeteren, tweede versie. Rolverdeling: dokter Karel Kimbal, Jan Borkus. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische Realisatie: Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie: Bert Dijkstra.